Je zegt 4 hour clicks. For, for dat, our clicks. Dat, dat doet iedereen en het is mijn schuld. En daarom zeg ik het even. Ik neem, ik neem de schuld op me. Er staat eigenlijk 4 hour clicks. Het was toen een grafisch grapje, maar het is mislukt. Voor clicks. Oké. Okay. <laughs> nou, dat hebben we dan ook weer de wereld uitgeholpen. En, uh, nou ja, we hebben het album ook hier uh, voor ons liggen. En daar gaan we denk ik ook nog wel, uh, wel op in. We moeten er even terugkomen op het eerste nummer dat we gedraaid hebben. Dat was een nasmaaknummer natuurlijk. hè. Neckerman.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 Later zijn we dus eigenlijk... Het verschil is eigenlijk dat... Uh, dat je zou kunnen zeggen dat... Uh, ja. mal is een soort uh, op muziek gezette tekst. Mm -hmm. En, uh, en in, in, in, voor kliks wordt tekst eigenlijk meer gebruikt als een muziekinstrument. Ja, oké. Ja, okay. dat, ja. Dat, is dat is eigenlijk wat ik wil laten horen. Ja, ja natuurlijk ook een goede zangeres zie je al een beetje... Uh, ja, beroemd misschien, maar... Nee, joh, gek. nee, nee, joh. nee joh. <laughs> die wordt een piepje...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 Ik moet je wel complimenten geven over je website. Dank je. Ongelooflijk, ja. Je moet wel Kwa twee weken uittrekken om het te lezen of zo. <laughs> ja, nou jij ja, te... hoeft niet één ja, keer te, te doen. hè? Maar, <laughs> maar in, in welke opzet bedoel je? Uh, ja. Qua informatie, qua het hoe het opgezet is, de layout en de ja. grafische wat dat betreft. De, ja. ja.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 uh, eigenlijk vaste klant werd bij de fysiotherapeut, <lacht> <lacht> want ik heb ja. mijn hele leven nog niks aan sport gedaan of oh. eigenlijk, bijna eigenlijk niks gezien. Nee nee. <lacht> okay, ja. En die ging er vol in bij de repetities. Ja. ja dan heb je natuurlijk binnen no time uh, blessures. Dus, dus, maar wat uh, moet ik me voorstellen bij het dansen? Zwane of zo of gewoon nee nee, nee nee of, nee nee nee nee. Ja, kijk je. ...dat is heel grappig van de Nederlandse cultuur... ...en waarschijnlijk niet alleen de Nederlandse... ...dat, uh, dat heel veel mensen... ...heb ik gemerkt... Uh, ...toch gewoon... ...in hun eigen, ook artistieke... ...bubbeltjes zitten... ...en ja. die kunnen zich... Uh, die, ...die komen... Die, ...die zijn bijvoorbeeld van dans... ...die gaan alleen maar naar dans... ...of, ze ja, gaan met, ja. of je houdt van opera, ga je alleen maar naar opera... ...die zijn heel... ...dat heb ik, ben ik heel vaak tegen aangelopen... ...bijvoorbeeld ook bij Suvenuver.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 ...heeft daar een heel belangrijke rol in gespeeld. Okay. Daar is dat... Want meme... ...dat weten ook heel veel mensen niet... ...als je zegt van... ...ik heb voor een gewerkt... Uh, ...muziek gemaakt... Dan, ...dan zien de meeste mensen... Die ...zien dan pantomime. Ja, ja, ik ook, ook eigenlijk. Ik, ja. Ja. Ja, ja, maar dat ja. is heel oh, okay. Mime in de... In, ...sinds de memeopleiding... ...betekent meme eigenlijk alleen maar... ...fysiek theater... Theater dat het is niet gebaseerd, uh, dat niet gebaseerd is op tekst, primair. Al fysiek dus, bedoel je dan gewoon maar, alleen maar bewegen. Bewegen. Dus het okay. is meer op fysieke impulsen en uh, bewegen, tekstloos, speels. Dus heel speels, okay. he heel associatief. En meestal ook uh, vanuit niks gemaakt. Dus niet vanuit een script gemaakt, maar gewoon vanuit improvisaties.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 Er was ook veel Egeländer muziek. Zegt je dat iets? Dat zegt nee. mij helemaal niet. Nee, Egeländer, dat is een blaasmuziek. Een beetje Oostenrijks, Zuid-Duits. -Zuid Oké. Okay. <laughs> Van, ja, ja, ja, Van die hele gemoedelijke ja. doorklateren. <laughs> blaasmuziek. Waar ik zelf wel blij mee was, was... Uh,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 for me I ride to the Rio where my life I will spend adios amigo adios Mm -hmm. Shake. Wanneer begon je zelf muziek te luisteren, die je zelf mooi vond? Nou, dat begon best wel vroeg. Want ik weet nog wel dat ik altijd, of dat, dat dan kan ik achteraf zien, dat ik altijd toetrok, ja. uh, muzikaal, De dingen die iets geks hadden, iets bijzonders okay. hadden. Wat, wat, wat ik toen niet wist wat dat bijzondere was, dat ja. kan ik nu veel makkelijker... Uh, ja. de, uh, herkennen zou ik maar zeggen of uh, determineren maar ja, ja de, ik heb er een paar uh, uh, de birds and the bees en, uh, en, uh, en, Telstar en, van Joe Meek uh, ja, Telstar van ja. Joe ja. Meek inderdaad, die dingen, dat wist ik toen natuurlijk ook nog niet dat die man uh, zo'n bijzondere manier van uh, opnemen had en zo dus dat en ja, toen was ik toch ja ik denk dat ik toen ik denk dat dat toch wel rond mijn elfde twaalfde was dat ik dat ik die belangstelling ontwikkelde ja je zegt zelf dat je toen je twaalf was Miss Tambourine Man erg mooi dat dan toen ook kocht, oh ja. ja inderdaad ja, ja dat klopt ja. En je eerste plaatje waar je de hoe, substitute ja en de Beatles natuurlijk ja ja ging ja. Ja, ja, ja. nog steeds heel goed trouwens de Beatles die, die periode van de Beatles ja ja ik vind Omdat namelijk dat de Beatles ook heel veel bagger hebben gemaakt. Nee, ik niet. Nee, dat hoeft toch niet. <laughs> <laughs> nou ja, kijk. Uh, zit, maar waar uh, stopt lees, het dan? De opladder op? Die daar daarachter ja. die dingen weet je okay. nou, Ik vind, kom al jongens, we zijn grote mensen. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> <laughs> ja.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 Ja, want wij, jij waarschijnlijk ook. Ben jij net, uh, naar het Holland Pop Festival geweest in Rotterdam? Nee, helaas niet. Nee. Oh. Nee, een oh. goede vriend van mij wel inderdaad. Dat ja, ja. Ja, ja, ja. is jammer. Ja. ja, dat was mijn eerste uh, openlijke daad van verzet tegen mijn ouders. Oké, okay. ja. ja. Ik mocht er wel heen, maar dan moest ik wel. Ik wilde dus, uh, het was in Rotterdam, Door, en Kraningen. Mij, ja. En dan ja. mocht er dan wel heen. Maar dan moest ik wel s'avonds terugkomen. Zei, ja, mooi. Ja. S'nachts, hè? S'nachts. Uh, ja, ja. ja nee, dat nee Dat, dat niet. gaat niet lukken. Dus ben van huis gegaan en ik uh, uh, kom twee dagen later terug. Ja. toch nog even stilstaan bij een paar andere nummers, uh, uh, uh, uiteindelijk ben je uh, nou ja, bij Mr. Tambourine Man van de Beurts uh, terechtgekomen, hoe kwam je daarbij uh, terecht, uh, via de radio of, of uh, en, en waar luister je toen naar? Ja, ik, uh, uh, ik luister altijd naar de top 40 op zaterdagmiddag hè? en dan, uh, dat, uh, dan kwam dat gewoon voorbij. Uh, en dat was overigens ook mijn eerste, uh, mijn eerste muzikale uh, uiting, hè? met de drummen met de breinhalen van mama. Uh, de <laughs> dikste brei, breinhalen oh, ja. op, uh, op, op die gecapitoneerde heet dat, geloof ik. Gecapitioneerde? Ja, dus zat ik altijd uh, met de top 40 mee te, uh, drummen, als de muziek er weer toe liet want bij de Javalk viel ik natuurlijk even stil maar daar kwam dan, ja, ik denk dat ik het daarvan ken, kende ja. en, uh, en al die andere mooie nummertjes ook ja, ja. ja. En, maar later ben je toch iets meer richting underground-achtige muziek gegaan uh, ja uh, kwam je terecht bij uh, de softmachine ook hè maar, en de softmachine stond niet in de top 40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 in een blad, dat weet ik niet. Um. Ik kan me wel uit die tijd herinneren dat we feesten hadden met softmachine Frank Sappa en bier en rosé, dat is alles. En dan van die, die nette, uh, thuis alles, bedoel je? Ja, thuis. Ja. Je met ja. thuis. Ja. Oh ja? ja, Softmachine en Frank Sappa. En wat? En Frank Sappa. Dus dat twee. Dus ja, uh, ja. grappige feest. Alleen <laughs> maar rosé drinken of bier. <laughs> ja, dat alles bruin en oranje geverfd was ja. die ja, tijd, ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja.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 in een vrij beetje. Ja, ja, oké. Maar ik herinner me wat dat betreft ook de eerste plaats van Led Zeppelin. Min of meer uit dezelfde periode. En John Lennon en de Plastic Ono Band. Ook behoorlijk, ja, ook wel onrustige, ongemakkelijke muziek. Ja, dus dat is wel een beetje, zeg maar, de stemming van die periode. een geweest. Oké. Maar ik, ik, Onrustig. ik hou ook van hele gezellige muziek hoor. Terwijl. Ja, Jim Reeves, hè? Bijvoorbeeld. Overigens draai ik het nooit, hè. Ik koest het nee? heel erg, maar ik draai het nooit meer. Sommachine? Okay. Nee, is, uh, niet? nee ja, Jim Reeves. Ook, ook, ook niet. ook niet, nee. Nee? nee. Maar nu toevallig omdat ik nog eens beluisterd heb en ik moest een nummer uitzoeken, dus ik ging er weer even helemaal doorheen. something that's already there tomorrow I'll find it the trumpeter screen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 als ik nu die plaat, die, de, de Rock Machine 21, hè, dat, was mijn, dat was een van mijn eerste LP's, waar mm -hmm. dan een van de rare muziek op stond, schreef ik jou, of? Ja. nu terugluisterend, eigenlijk is de meeste muziek in mijn oren nu uber normaal, maar, maar er stonden een paar dingen op die zo gek waren, dat die hele plaat werd daar gek mee. Dus Bob Dylan, dat was mijn eerste kennis met Bob Dylan, vond ik ook gek. En Tim Roos geloof ik, en uh, nog, nog een paar van die uh, Tim yeah. Hardin mm -hmm. yeah, Weet yep. je wel? Alles was underground. Uh, Simon Garfunkel. Allemaal <laughs> uh, al, al, al <laughs> underground, yeah. want er stond op die plaat, weet je? wel. <laughs> ach, dus, dus, yeah. ja. Simon Garfunkel, ja. Ja. <laughs> ja.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 De okay. uh, community uh, zou zeggen, zeg ik nu. Weet je, ja, van de bubbel. Ja, ja. ah, uh, dus dat dus ja. uh, mensen ja. zich ja. toch uh, graag uh, groeperen rondom een eigen ze Zij kunnen dieren, ja. Ja. Ja. ja. Nou ja, en dat je ook een deel van je identiteit eraan ja. ontleent Van nou, ik vind dit goed, dit goed, dus ik ben. Ja. Ik hoor bij die groep. Ja, ja zeker. Ah, okay. ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, dat, dat verwoordt het eigenlijk beter ja. dat je je identificeert met iets ja. Ja. Ja. nou ja en dan krijg je ook die uitingen nou ja, uh, vetkuizen en, uh, in, ja, de, in, klopt, in de rock'n'roll ja. en, en bij punk ook uh, een, een kledingstijl die uh, ja. dan die daarbij tree, hoorde die trainingspakken bij de rap ja, <laughs> de ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja ja ja, mooi gezegd ja, ja. Oké, okay. dan moeten we ook weer terug naar je eigen muzikale start in het uh, <laughs> ja. leven. Want je, je bent uiteindelijk uh, uh, in nasmak terechtgekomen. Wat, wat is daaraan vooraf gegaan? Want nasmak komt uit de omgeving Ude Eindhoven. Hoe ben je daar? Het is gewoon allemaal een wonderlijke uh. speling van het lot. Ik heb, uh, ik heb op mijn achttiende heb ik mijn eerste akoestische gitaar gekocht. Uh, daar ben ik gewoon alle, nooit, dat is tot op de dag van vandaag nooit het pingelniveau uh, te boven, eh, <tiedacht> boven gekomen nee. op, bo daar bovenuit gekomen ja. uh, op een gegeven moment uh, ik, doordat ik in, uh, in uh, uh, Tilburg op de leraaropleiding terecht kwam ik, ging ik ook uh, wonen daar in de buurt uh, op een gegeven moment woonde ik in Bakel. Daar kwam ik mensen tegen. Daar begon ik dan op zaterdagmiddag in een boerenschuur schuur op de zolder uh, muziek mee te maken. En dat werd op een gegeven moment nasmaak. Nasmaak. naasmaak, naasmaak. naasmaak het was je ja, ja. voor? Ja. Ja, ja, ja. Ja, sorry dat, dat, uh, de luisteraars. Ik bied mijn excuses aan voor de naam nasmaak. Namens nou, de overige lid. Ja. Die zijn ja. het er ook allemaal mee eens zijn. Nou uh, ja, ik, ik mag dat zeggen, want ik had hem ook bedacht. Dus ja. ik mag me ook zeggen dat ik ben ervoor schaam. Ja. ja. ja. Um, maar um, ja, dat, maar dat, wij hadden ongelooflijk de wind mee. Wij, al, wij hadden eigenlijk alles mee. Um, ik moet zeggen dat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 En op een gegeven moment namen de Effenaar in Eindhoven en de gigant in Apeldoorn en of, ik geloof Vera in okay, Groningen, ja. namen nou, dat ja. op uh, over. En dat was dan, uh, daar werd dan nieuwe Nederlandse bands gepresenteerd. Oké. Okay. Over welke periode praat u nu? De Dit is de 8, eind 78, begin 79. Oké, okay, ja. We hadden één optreden gedaan in de Boerderij in Deurne.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 op die andere uh, idees uh, terecht kwamen, ik geloof dat wij drie maanden bestonden toen we in Paradiso voor het eerst speelden. Zo, so, ja. ja, dat is, nou, zeker. Dat is ja. als je dat geen magel noemt, dan, ja, uh, nee. dan weet ik het niet meer. Ja, uh, ja dat is, is uh, overrompelend. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. En hadden jullie toen al aardig wat nummers om ook nee, gewoon een helemaal optreden te kunnen geven? Nee, nee, nee ja, helemaal <laughs> niet zo nee, nee. nou, Ik weet niet hoeveel, maar. Nee, we moesten, we moesten echt aan de bak om nieuwe nummers te maken. Maar toen was je echt al bezig als muzikant? Of had je er ook nog werk naast of zo? Uh, nou, uh, we hebben het over een periode waarin je... Als je niet, uh, Werkte, of, niet uh, studeerde, uh, ja. dan had je of, of inderdaad een goede baan... Of je had een uitkering. Ja. Eh? En toen zat het nog goed met uitkeringen, ook voor uh, kustenaars. Je hoort mij niet klaar uh, Ik weet niet precies wanneer wij... We zijn op een gegeven moment al, allemaal in een huizen Nuenen terechtgekomen. Maar op een gegeven moment was de uh, gemeente Nuenen... Mm -hmm. die, uh, die, ...die was akkoord dat wij dus een band runden... Okay. Uh, en, uh, ...met behoud van uitkering. Ja, uitkering. Ja. Ja, ja. En alles wat we verdienden, dat staken we in uh, een, ons eigen PA... ...want in die tijd hadden niet alle zalen standaard een goede nee. geluidsinstallatie ja, okay. en wij wilden daar niet afhankelijk van zijn, dus, wij, uh, dus onze optreeddagen die uh, stonden behalve uit spelen en reizen ook uit Zeulen met uh, heel en en veel apparatuur. Ja, okay. ja. Ja. Ja.